maar trekt het plan voor privatisering dus nu in. De politie heeft een vrouw uit Den Haag aangehouden... die sieraden van bejaarden zou hebben gestolen. Ze is verzorgster in een verpleeghuis. En daar viel het op dat er telkens sieraden van bewoners verdwenen. Bij onderzoek bleek dat die terechtkwamen bij een juwelier in de buurt. En daar kwam de verdachte de buit inleveren. Bij de vrouw thuis werden tientallen juwelen gevonden. De politie probeert de eigenaren te achterhalen... en de sieraden weer terug te geven. Acteur Pier Massini is overleden, meldde ANP en Shownieuws. Bij het grote publiek werd hij in de jaren 90 bekend met reclames voor Melkunie. Daarin sprong een koe een zwembad in en riep Massini... ik had nog zo gezegd geen bommetje. Massini stond ook op toneel en speelde in films. In 96 kreeg hij een gouden kalf voor zijn rol in de film Blind Date. Pier Massini was 78.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 De Schipeltunnel richting Den Haag is nog steeds dicht. Dan heb ik het over de A4. Vanwege technische problemen kan het best omrijden vanaf Amsterdam over de A9 naar richting Haarlem. En dan kies je bij knop het raasdok voor de A5. Op de A4 richting Amsterdam staat bij sloten 6 kilometer en de vertraging is hier een kwartier. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Doe eens lief. Dankjewel. Namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in Zierven. Met nu de muziekboulevard. Ongelooflijk! Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven zie. Lang leven mag verstaan the Father Wel het vaderland, lang leven maar. Dus toen ga zo arm, onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Liever dan ik in de kist. Dan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 hear everybody over there the crowd is live and i will do this party people in the house move Let me see your move.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 Tonight, and fight to break out on www.zfmzandvoort.nl